Zeven uur. Waterborg moet met het RMS-journaal. In Italië is het aantal mensen dat is overleden met het coronavirus opgelopen naar meer dan duizend. Sinds gisteren zijn er 189 doden bijgekomen. Ook zijn er meer dan 2600 nieuwe besmettingen geconstateerd. Het totale aantal coronabesmettingen ligt in Italië nu op ruim 15.000. De Tweede Kamer debatteert sinds een half uur geleden over de manier waarop het kabinet probeert het coronavirus de kop in te drukken. Vanmiddag werden de maatregelen aangescherpt. Het kabinet adviseert tot en met 31 maart alle evenementen met meer dan 100 mensen af te gelasten. En iedereen die verkoudheidsklachten heeft wordt opgeroepen thuis te blijven. Minister Hoekstra van Financiën laat weten dat het kabinet alles zal doen om de economische schade voor Nederlandse bedrijven door de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken. En dat hij forse en onorthodoxe maatregelen daarbij niet zal schuwen. In Zaandam is een drugslab opgerold. Dat werd gebruikt voor de productie van metamfetamine, beter bekend als crystal meth. Naast 37 kilo van deze drugs werd er ook nog onder meer MDMA en cocaïne gevonden. Er zijn drie verdachten opgepakt en onder meer een shotgun, telefoons en vijf voertuigen in beslag genomen. In verband met de vondst van de drugslab is ook een huis in Hippolyteshoef doorzocht. Daar zijn wapens, drugs en meer dan 50.000 euro aan contanten in beslag genomen. De man die in 2017 in Groningen een willekeurige voorbijganger neerschoot, krijgt opnieuw 10 jaar cel en tbs... Het rechtshof heeft wel bepaald dat Azim A. het slachtoffer een hogere schadevergoeding moet betalen. Dat wordt nu 865.000 euro. In hoger beroep bekende A. dat hij de voorbijganger, een toen 21-jarige student, neerschoot. De man is voor de rest van zijn leven vanaf zijn middel verlamd. Het weer vanavond tijdelijk droger. Komende nacht en morgenochtend volgt er weer neerslag. Morgenmiddag opnieuw droog en ook meer ruimte voor de zon. Morgen wordt het zo'n 9 graden. Dit was het NWS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Jouw zonneschijn is ochtends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 Laat dit de diepe waar Heb ik hem niet zo verlangd? Ja, we steeds meer naar elkaar. Ik wil jou niet veranderen. Laat ik je gaan of ga ik handelen? Als jij het wilt, schat, dan starten. Iets ergens met elkaar. Ik weet niet waarom je handelt. Is dit verboden?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 we komen net uit Willemstad en Willemstad is een hele grote mooie...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 Kijk, die hebben een dag gehad. Het is, uh, zoals ik zei, half vier uh, zaterdag. En uh, het is uh, zaterdag is natuurlijk al drukker. En wij sta, ze, staan hier bij twee bedjes. Maar die hebben uh, wat vogels helemaal ondergescheten. Dus niemand, die zijn er twee bedjes die erover zijn. Hier op heel, heel Papagayo Beach Club Curaçao. En, uh, dus ik heb gevraagd, kan, het, uh, kan iemand even komen om dat schoon te maken? Nou, dat kon.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 Pensaba que estaríamos juntos hasta los 70, pero es que cada invierno se ha vuelto más frío, yo sé que vamos por los 20, pero ¿te cuentas lo difícil que ha sido tenerte al lado mío? No sé por qué te empeñas en hacerme sufrir si te dije que yo también te podré. No sé si haces lo que haces por hacerte sentir, si esa foto no dice la verdad de ti, cambiaste de de repente pa impresionar a la gente. Y ahora que estoy ausente dit is het, dit is ha pasado.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 Cambiaste tan de repente. Pa'n impresionar a la gente. Y ahora que estoy ausente, dime que se siente. Dime, dime que ha pasado, que ha pasado, pasado que ha pasado. pasado? Si yeah. yo pensaba arruinarme.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 chicken, half chicken, special bier. Nou ja, het is uh, ziet er goed uit. Smoothies, homemade red sangria. En het heet hier Willywood. Wood, Willy is. Dat ja. weet je het. Het is best heel grappig hier. Het ziet er leuk uit. Heel authentiek. Kijk, daar komen de. cappuccino's komen Met een chocolaatje. Heerlijk hoor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 En uh, gisteren... Je lage... Te lage krukken. allemaal <laughs> ja. die, die voeten. Dus <laughs> kan de voetjes niet kwijt op de... Ik bijna net. <laughs> <laughs> zeg, maakt voor mensen van twee meter en groter. Ja. Met uh. <laughs> hele lange benen. Gistermiddag zaten we bij Karakter. En Karakter is een hele bekende tent hier. is helemaal nieuw. Helemaal mooi, complex. en. Uh... Dus we hadden vandaag iets van, eh, omdat we een auto hebben gehuurd, laten we nou even verder kijken. En we kregen dit van een goede vriend uit uh, de uh, huizen, die gewo hier gewoond heeft. Steven, die heeft uh, gezegd, dan moet jij even gaan kijken, hier bij uh, Playa Porto Marie. Dat is erg leuk en erg gezellig. Nou, hij heeft gelijk gehad. Dus wat dat betreft... We uh... gaan straks lekker een uh, sakriaatje drinken, denk ik. Ja, ik denk het ook. Met een lekkere lunch. Ja.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 Het is dus echt, dat, dat, dat denk je van, uh, dat, dat is gefotoshopt, maar het is gewoon echt. En het de zand, dan je het is. Het, het, net of ik in een, in een, in een, in een vogelkooi woon. Zo dun zand is het. Ja, en er staat op hun shirt, the beach where nature comes first. Nou, dat is mooi om te horen. Hè? Het zit alleen maar over afspakken. Ja, er wordt gerookt. Dat mag. <laughs> denk ik no me tienes, siempre pensando en tu fiel, bebé. No me arrepiento de nada, pero lo pasado ya se fue. Jure, no volver con die. Pero me llamo como a las 3 de la mañana, y pa colmo weekend, weekend, oh yeah. Y pa complacerla, me pidio una. Mañana ga ze plottersen. Y yo, que soy ben difícil, pa' dat brazo a torcer. Por Popo y no le contesto. Pero me mando una foto nu, y por supuesto. Me hallo con par de tragos encima. Acaban de bajarme una tarima. Le mandé dos mensajes directos por WhatsApp. En donde que te veo, en donde que tú estás. Yo, que jure que nunca iba a volverla a ver.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 ¡Es la Sella me pidió! Er staat hier een flinke bries en inderdaad, het is net, Siska, het is net een warme vrolijk rug staat. Maar wel lekker. Ja. Wel de moeite waard, toch? Ik vind sowieso temperatuur en het klimaat hier het lekkerste klimaat waar ik ooit geweest ben. In welk land, het gaat niet sterk op. Nee, hè? <tus> het is toch leuker dan de... Het is in ieder geval warmer dan de wintersport. <tus> het is veel warmer dan de wintersport.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 Geld wisselt uh, naar uh, Anthemiaanse guldens. Ja. Naf heet dat, wist je dat? Naf? Ja, Naf. Nafjes. Maar je kan niet alles met elkaar betalen. Binnen, Het is wel heel enzo. grappig dat je 25 gulden ja. wil hebben. Ja. wijst wij voor natuurlijk altijd. Ja. Ja. Ik vind het heel raar om alles in Guldens te, te horen. Ja. Dat ja. moet zeggen van, uh, dat is 12 Guldens. Ja. He? Zo, het is een hele snelle tocht. Ja, een hele uh, mobiele pillen uit de maatje van de dame Pastrelti is kapot. Dus ah, okay. is de die van, uh, van ons even te pakken. Zij dus gaan wij op de oude wetsende manier. Zolang het werkt is het goed, hè? Ja, dan het Daar gaat het om. Gezegd, ik ben achter de bar geweest ook. Uh, wilt u het bonnetje erbij? Nee hoor. Ja, klaar. Hij kan eruit? Jazeker. Heel goed. Zeg zeer bedankt. Ja, Van hetzelfde. isolé ah! Minion gasten, minion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 En natuurlijk heel en veel vissen. Prachtige blauwe, zilveren, witte, gele. Prachtige... Ik dacht, je alleen in koraalgebieden zag, maar nee het lijkt wel van die... Van die... Het is net of je in, uh... in een aquarium... Of in een arters? Ja. Of je in een ja. arters zit. Ja. Ja, of in, ja. ja, dat is waar. En bij ons, uh, in het, uh, bij de papagaios, daar heb je heel veel, heel veel vogeltjes dus met uh, arters. Ja.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 Nou, we gaan er even over nadenken. Aunque ja.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 No sé si ya tomaste het moet doen. Ik weet no dedicarte más canciones. Ya ni me molesta que te hablen het no moet Si Ik weet niet of ik het moet doen. Ik weet niet of ik het moet doen. Ik weet niet of ik het moet Para olvidarme, de esto no me ayuda ni el alcohol. Ik a mí me ik het moet doen. Ik weet niet of ik het moet doen. Ik weet niet of O el mal perro bebé, ojalá y te... atrás, pero hoy te necesito y no miras para atrás. Te extraño si te digo que no, me engaño, más solo dímelo, el daño ya se hizo y veo que no quiere compromiso. Cuando estés sola en la casa y We hebben een uh, rosetje besteld en uh, we gaan zo uh, lekker even wat eten. En we zitten nu te kijken naar de chicken sandwich, dames en heren. En dat is, uh, ja, is toch wel heel erg uh, prettig bij Playa portomari Het is best te krijgen hier. Niet zo duur, nee, het valt me echt mee. Het is wel een knijterdruk en dan komt hij met de, rosé. met de rosé. Kijk, dat is nog eens een timing. Nou ja. Ik zeg even cheers. Daar gaat hij. Mm. Heerlijk, heerlijk. Ieder, het is in ieder geval warmer dan de, um, dan, dan de wintersport. Ja, kerel, point. Het is echt een stuk aangenamer qua temperatuur.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 Ik vind het is heerlijk, ik hoor haar niet van Komen vaak? Ja, we hebben hier uh, 26 jaar geleden anderhalf jaar gewoond. Oké. Okay. En voor mij was het na uh, 26 jaar de eerste keer om hier terug te komen. Ja. Oké. Okay. En, en, en is het dan heel herkenbaar nog? Ja, het is in het begin denk je even van hoor, maar ja, het is wel herkenbaar, maar ik wel veel drukker. Veel ja. drukker. Ja, ja. ja. Maar niet terug willen? Nou, nee, ik, en nu een man met kinderen, toen was het nog jong, hè, toen uh, kon dat. Maar nee, nu niet meer. Nee. Nee, nee. Uh, ja, jullie kennen alles hier natuurlijk. Ja anderhalf jaar tijd hebben we wel uh, ja. na anderhalf jaar waren we ook al klaar hoor want ja als je dan vrij was kon je naar het strand of naar Willemstad en dan was je al een beetje klaar ja, ja. en wat ben je hier je uh, met de stond hebben we gewerkt oké okay. oké ja dus uh, zijn we ook weer langs geweest deze oh, ja? dagen ja Ja, ja, ja, leuk. ja. en jullie hebben samen gewerkt ja ja oké okay. ook eigenlijk daar liggen kennen oh wat grappig ja wat ja. grappig en nu zijn jullie gewoon terug samen om te kijken hoe het geworden uh, is. Ja, ik werd het 5 is. Lezen, of in januari en toen dacht ik wat ga ik doen, ga ik een, een groot feest geven. Maar toen dacht ik, nee ik ga liever gewoon dit doen. En uh, ik wilde eigenlijk van de zomer met het gezin, maar dat is echt niet te betalen. Hè. Dan ben je ja, 10.000 ja. euro kwijt ja. met z'n hier of zo. En dan en de pubers die denken, die hoeven uh, het werk niet te zien of waar ik de heb. Uh, ja. Dat is niet goedkoop hier hè? Nee, het is duur. Ja, ja. Wat ja. Ja. komen jullie hier vaak? Ja, dit is Voor mij de tweede keer en voor haar de eerste keer. Okay. Ik ja. heb de eerste keer dat ik hier kwam was ik voor mijn werk hier, maak videoprogramma's. Ja. Dus dat heb ik toen gedaan en, en ja, dan ben je, op een andere manier ben je hier en nu zijn we echt voor het eerst met twee op vakantie. Maar waar waar vertoeven jullie? In Papagayo. Nee, dat is bij uh, uh, Papagayo Jan ja. Oh! Oh, ja ja, ja. Okay. Want hoe lang blijven jullie nog? Laten we honden laten. Oh oké. Okay. Ronden ja. gaan we naar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 Hele goede vrucht en uh, geniet er nog even van van vanmiddag en doe het rustig aan. Oké, okay, bye bye. Mully, Mully, Mully, Mully, waarom kreeg ik je niet uit mijn hoofd? Asi, asi, asi, als ik dat <stijnt> doe niet voor jou koop. Kom je dan bij me, zeg maar blijf je dan bij me? Kom je dan bij me, zeg maar blijf je dan bij me? Bij Ik krijg je niet meer uit mijn hoofd, oh baby. Ik krijg je niet meer uit mijn hoofd, eh. Mali Mali Mali, waarom kreeg ik je niet uit mijn hoofd? als ik de droom niet voor jou koop, kom je dan blijven? Zeg me blijf je dan Kom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 Het is toch altijd wel heel erg leuk, hè, Sis? Om, om weer met mensen te praten en te horen wat zij allemaal te doen hebben. Iedereen ja. heeft een verhaal. Ja. Knip vind heb ik ook al gehoord, hoor dat dat zo leuk de knip is. is ook leuk. Maar ja, we kunnen, ook, we, we kunnen ook zeggen van, we houden het zo. Ja. En dan hebben we in ieder geval nog uh, wat uh, ja. voor de volgende ja. trip. Ja, als je met ze vieren bent, dan huur je gewoon voor de hele week in de auto. Ja, dat doe je dan, ja. Nou, we laten nog even uh, een stukje... Uh,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 Million guys are there. Million guys are there.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 El karma deja sus secuelas. Me caí y me levanté como en la escuela. Siempre seré tu dolor de muela. Y aunque me echen alcohol, no hay manera que me duela. Me paso al lado, pero dice que no me envió. Con una más buena, yo sé que le doló. Son ateos, pero pasan hablando de Dios. Ellas son como el camello se parecen todos. Baby, si te va. Pero la vida y el tiempo avanza. El cama de verdad puede luchar se cansa. Yo estaba dispuesto, pero ti la venganza. Querían arruinarme y mi corazón no aguanta. Yo sé que tú quieres, pero tu amiga y tú hablas lo que no deben. Yo soy real, te digo que no se puede. Porque lo que pasa en casa no puede salir de la pared baby baby. si te va... Creo en el amor pero no en el que siente. Lo que que siente, lo digan para mí no es suficiente. Un suerte del real, pero siempre miente. Mello flow flow Sesh Wish Music eh. Ni Hiru Ni Viru Oh